Mark de Hond is hier en die zei, nee, krijgen we niet de lange jingle, want hij wilde zo graag meezingen. Dit was de ja, korte. Ja, ja, dat zei ik wel toen ik ja. wist dat hij ook niet meer kwam, dat ik hem ja. niet meer hoef mee te zingen. Ja. Ja. We, ja. we ja. hebben er nog een, nieuw put, <laughs> of een half uur, zo. Je krijgt het hem op een bandje mee naar huis. Ja. Oh, geweldig. Mark de Hond is hier, presentator, rolstoel, rolstoel zoon van, nu zeg ik dat niet meer. Victoria Koblenko is hier, actrice en politicoloog. En Luc is er natuurlijk, en Erik is er. Hallo. En we hebben het over het kampioenschap van Ajax, onder andere, onder andere over nog veel meer dingen. Je kan meekijken als je dat wil via radio1.nl en dan klik je op de webcam. En dan zie je, nu vol in beeld. Hm. De mijn over. Maar net vol in beeld. Beeldvullend Erikarton. Hallo. En die gaat, uh, gaat weer een mooi plaatje breien. Doe een mooi plaatje. Oh ja. Zet een punt achter de week. Ja, ook geen uh, feestknaller, Luc. Ik ga Geef er mee. niks aan doen, Geef maar het is wel een van de aller, aller, aller, aller alle spannendste protestsongs die ik ken. Geschreven door een man die eigenlijk, als je het volop leest, Bruce Cockburn heet. Maar aangezien dat in het Engels een beetje rare bijklank heet, heet die man al jaren Bruce Coburn. Zeg nooit in een interview Cockburn tegen hem, want dan is het interview meteen afgelopen, kan ik je uit ervaring? Nee, nee dat, weet ik niet. dat weet ik uit ervaring, omdat er een aantal mensen zijn geweest, zelfs hele grote journalisten, die dat wel hebben gedaan, hebben meneer Coburn, goodbye en de ja? groeten. Ja, dat was hier. echt. Dat is, ja, ik kan hier niks aan doen. Even, als, je, als je het vrij vertaalt, is het dan Bruce Piemelbrand, zou ik maar zeggen. Vrouw zou ik ook niet willen eten. Deze Bruce Piemelbrand heeft wel een heel erg mooi nummer geschreven. Want als je het hebt over een, een protest -song, uh, en je noemt hem If I Had A het Rocket Launcher. Ik komt niet meer goed, hè? Zal ik hem maar gewoon aanzetten? moet je gewoon goed naar de nee, tekst luisteren. Nou ja, soms dan wordt een liedje zo, zo slim, uh, hij speelt daarbij heel fantastisch gitaar, maar het wordt zo slim, uh, textueel zo slim gecomponeerd dat ik denk, ja, die, die moet je gewoon eens even rustig beluisteren. Ik hoop dat je het Engels kunt verstaan. Zo niet dan is het heel erg jammer, maar dit is dus meneer Bruce Coburn met If I Had a Rocket Launcher. Second time today Everybody scatters And hopes it goes away How many kids they've murdered Only God can save Somebody pay I don't believe in guarded borders And I don't believe in hate I don't believe in generals Or their stinking torture state When I talk with the survivors of things too sickening to relate, if I had a rocket launcher, if I I've got to try. Every time I think about it, water rises to my eyes. Situation desperate, echoes of the victim's cry. bitch would die If I had a rocket launcher some son of a bitch would die This yes. was the text uh, from Bruce Colburn If I had a rocket launcher Oh, een raar geluidje kwam in één keer uit. Ja, mij. Ik had ook een bodem, een tik. Ik heb heel veel chocolade net gegeten en dat is mij niet wel bekomen. Ja, er ben... gebeurt iets met je neus. Luc! Ja! Waar gaan we het over hebben? Het onderwerp van vandaag. Ja, we gaan eerst even naar het nieuws van vandaag in Den Haag. Zij is een beetje aan een rommel aan het opruimen. Een beetje aanvegen na een aantal roerige weken. Nieuws was er wel vandaag. Zo is Diederik Samsom officieel lijsttrekker van de Partij van de Arbeid geworden. Diederik Samson wordt de PvdA-lijsttrekker voor de verkiezingen van 12 september. Hij is de enige kandidaat, Samson, Dat is zojuist vastgesteld. Ja, en het is dan ook geen verrassing. Dat is de Partij van de, oh, de Arbeid, okay. dan het CDA. Het CDA heeft er een vijfde <laughs> lijsttrekkerskandidaat bij. Die zitten daar ruim in tweede kamerlid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 Oh nee, fuck my life. In Den Haag, politiek verslaggever Marcel Bril. Marcel, Madeleine van Torenburg is een opvallende naam, Kamerlid. Wat drijft haar? Ja, of misschien een betere vraag. Hoe de fuck is dat eigenlijk? Zij vinden dat het met de kandidaten die er nu zijn, niet voldoende te kiezen is. Spies en Buma die zijn veel te haags en Marcel Wintels, de onderwijsbestuurder, mist de politieke ervaring. Dus zij positioneert zich als middenkandidaat. Ja, de inschrijving is nu dus gesloten. Alle kandidaatlijsttrekkers komen maandag, worden ze dan bekendgemaakt. Dus er kan nog een verrassing komen. En die kwam eigenlijk vanavond al. Henkje Bleker doet ook mee. Dus daar wordt lachen. Ja, dan zien we in juni wel weer wie het dan ook echt uh, gaat worden. Zo is het. Zo is het. Sturen eens een briefje en dan lezen we het voor zelf wel. Ander nieuws was er ook vandaag. Zo wil Schiedam het Nederlands record van de modeshow met de meeste chihuahuas gaan verbeteren. Nou, dat is een gek nieuwtje. Ja, raar nieuwtje. Dus daar moet een verslaggever op worden afgestuurd. En die had er toch op Chihuahua, record verbreken. Hoeveel hebben we er daar dan van nodig? Van die kleine Mexicaanse spleetlikkertjes. Ja. <lacht> <lacht> nou, dat zijn er dus 123. En die moeten dan de modeshow gaan lopen. Ongetwijfeld zal de dierenbescherming er niet erg... een uh, over staan te toysen. Ja, weet ik niet. Ik heb die geluiden nog niet gehoord. Ja, deze man is een beetje vriend. Goed, serieuze nieuws was er ook vandaag. De tweede verdachte van de roofoverval op de juwelier in Den Haag... heeft zijn betrokkenheid bekend vandaag...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 Ja, en die uitvaart die is vandaag, uh, van die, die Ruud Stratman, hè, de, de juwelier, is vandaag uitgezonden bij RTV West. Dan kan je de, de hele uitvaart terugzien. Ik vond het nogal opmerkelijk. Mm. Ja, Erik? Op zijn zas gezegd wel. Ik vind dit trouwens even, die vrouw... Uh, ook opmerkelijk omdat ik dat als ze dat daadwerkelijk meent, dan vind ik dat heel groot. Dan vind ik dat echt knap dat ja. je uh, terwijl de alle ogen op je gericht zijn ja. en inderdaad zijn uitvaart uitgezonden wordt op RTV West en zo'n jongen in Georgië opgepakt wordt en, uh, en het, er is er nogal wat gaande. Als je dat dan al kunt zeggen en als je het dan ook nog daadwerkelijk meent, dan uh, in een daar zou ja daar zouden anderen eens een voorbeeld aan kunnen nemen. Want ik vind dat echt knap. Mm. Want dat is namelijk dan niet oog om een oog, omhoog, tant om tand, maar dat is iemand die nadenkt. En dat vind ik echt razend knap op zo'n moment. Bijna daar, ongelooflijk. Op dit moment nou ja, daarom zeg personeel. ik, ik hoop, ik hoop dat, ze, dat, het, dat, ze het, dat ze het ook echt meenen, ja. dat, dat het niet een idee is van, om, om mensen rustig te houden. Maar daar ga ik niet van uit. Mm. Uh, ze, ik heb het opgenomen, het fragmentje net. Maar ze stond er wel echt bij, alsof ze het menen. Ja. Uh, en ze straalden dat ook wel uit. Mm. Dus ja. Dat geloof ik ook. Maar wel. die uitvaart dus op de televisie, hebben jullie het daarvan nee, ik, gezien? ik, ik heb het niet gezien. Mm. Ik vind het fascinerend hoe... Uh, hoe zo'n zaak opeens... Uh, want er worden natuurlijk zo vaak dit soort vreselijke dingen gedaan... en hoe dan de ene roofoverval die, die gaat geruisloos voorbij... En een andere, die krijgt dit. Maar ja, dat is natuurlijk op het moment dat, dat het allemaal gefilmd is... vanuit verschillende hoeken, dan gaat het waarschijnlijk sneller. Ja, en doordat, natuurlijk doordat die foto's zijn vrijgegeven ja, en zijn de namen. Af... Dat het... Nee, het filmpje, de ja, denk ik, is vrijgegeven. Nee, er zijn de afgelopen jaren toch wel meer juweliers overvallen. Ook doodgeschoten, de, de, die man in Amsterdam. In Amsterdam die, uh, die man in Nijmegen, die is dan weliswaar niet doodgeschoten... maar die heeft een dwarslesie er nog aan overgehouden, geloof ik. Er, gebe, er gebeurt nogal wat. Alleen het is inderdaad, ik vind het wel opmerkelijk... waarom deze man misschien dat dat dit, ja, deze man moet geliefd geweest zijn... en dat er mensen ergens met touwtjes ja, in handen... Ja, ik denk vooral, wat Mark zegt, door, door de enorme publiciteit. Het dat, dat filmpje is, is natuurlijk vrijgegeven, ja. die foto's, de namen... stond op al, bijna alle voorpagina's van alle kanten. Ja, dan, dan, dan gaat het wel leven. Maar, ja, heb ja idee. maar ook de, de knulligheid, hoe je, hoe je het kan doen... Zon, ook gewoon zonder vermomming en gewoon zomaar... ja, je weet dat er camera's hangen... De, ja, Is het brutaliteit. Een, het was natuurlijk een, een, een, echt een, een groot onderwerp deze week. En een, iedereen dook erop. Heel veel uh, praatprogramma's gingen er ook over. Is het iets waar, waar jullie je ook enorm over opwinden? Waarover? Nou, over, over de, de, de, de, de helft van de week ging het over het vrijgeven van die foto's. Over yeah. de privacy van de, oh, de verdachten. Over um, mm. ja, de helft van de mensen. Ja, nee, dat moet je vooral doen. Uh, die foto's vrijgeven, de namen vrijgeven. Als ze daardoor sneller gepakt worden. Nou ja, als je herkenbaar in beeld gewoon zoiets doet... Ja, de, de, wat dan dat betreft. Dan, nou ja, dan. Ja, ik, ik, ik, ik vind uh, die advocaten die het dan voor zo iemand op kunnen nemen. En, want uh, plasman was volgens mij een bepaalde witte man om ja. te zeggen van ja, je mag die foto's niet laten zien. Ja, laten ze zo snel mogelijk gepakt worden. En, uh, uh, ja, alles wat daarbij helpt. Victoria? Ja, ik, ik heb er toch wel een beetje moeite mee. Uh, want uh, waar die vrouw ook, wat Erik en ik zo knap vinden aan. Uh, de emotie van die vrouw is dat zij hoopt. En mm. ze kijkt dus drie stappen vooruit. Zij wil voorkomen dat zoiets. Zo meteen door iemand in eigen hand wordt genomen. En dat doen die foto's natuurlijk en dat wel. En ja. daar werken die foto's aan mee. Dus dat is. Natuurlijk is. Uh, korte termijn. Uh, uh, Resultaat dat je zo iemand pakt. En, en vervolgens, als zo iemand dus bekend is in Den Haag... en mensen weten waar, waar die wonen... bestaat er een kans dat mensen dat ook gaan filmen... en dus zelf terecht hebben. Ja, ja, die worden. ouders zijn al bedreigd... en weet ik veel wat voor haatmail die hebben gehad... En, en een buur op een dak. Dat is allemaal heel vervelend. Ja, en dan kom je natuurlijk ook in dezelfde discussie als met Timoshenko Zelfs als je fout bent geweest... heb je altijd recht op een eerlijke uh, nou ja, het eerlijk is, proces. Het is wat je zegt, is de afweging tussen... Uh, je wilt ze snel pakken en dan is dit wel een manier, dat blijkt. Tenminste, als je, als je ze overal ophangt... Uh, dan her, en zeker als zo'n lulhannes... dan ook nog gewoon in, in Den Haag rond blijft wandelen. dan ja. Maar ook in Georgië... heeft zich blijkbaar dat toch niet lekker gevoeld. Dus dat wer, het lijkt te werken, zoiets. Maar tegelijkertijd, ja, daar zit een keerzijde aan. Wat natuurlijk het veelgehoorde argument is... ja, je zal maar foto's laten zien... en namen vrijgeven en achteraf... Heeft diegene die er niks mee te maken? Nee, maar dan da, sta je maar voor daar, de rest van je maar leven dat op internet. Moet zo, met... Nee, maar dat moet sowieso een, een, een, een, een, een ijzeren grens zijn. Dat, ja, is dat, dat het... weet je natuurlijk niet. Van nou ja, ja, er waren beelden dat ze hem, do, dat ze hem doodschoten. Dan, lijkt me, dan ben je voor de wet nog verdacht. Maar ja. ma, ach. Je moet het wel heel zeker weten. Ja, je moet het wel heel zeker weten. Goed, we zetten er een punt achter. Luc, waar gaan we het over hebben? Ha, voetballen. We gaan het hebben over Ajax. Een seizoen lang vroeg heel Ajax zich telkens maar één ding af. Hoe ver hebben we het zo uh, kunnen lopen? Juist, hoe ver hebben we het zo kunnen lopen? De vraag die bij elke bestuurlijke strubbeling weer voorbij kwam. Maar goed, het wonder is geschiet. Afgelopen woensdag werd de club uit Amsterdam Ajax-Kampioen. We gaan even een kijkje nemen op het veld. Onze slaggever is daarbij en hij heeft daar Frank de Boek. Kijk eens, wat een mooi sfeertje, Frank. Ja, oh, dat is kippenvel. Ja. Anderhalf jaar ben je bezig als hoofdtrainer. Toen zat je nog bij de A1 in december. En nou al twee titels, joh. Dat is niet helemaal normaal. Nee, dat is toch wel een beetje van uh, raar. Nee, maar uh, het is wel onze uitgangspunt natuurlijk. En dat het uiteindelijk lukt, dat is het, uh, het mooiste natuurlijk. Heb je ooit getwijfeld dit jaar? Heb je echt je moeilijke momenten gehad? Hè? Ze zijn allemaal verteld. Utrecht. Was het af en toe moeilijk? Nee, denk, ja, die ga ik niet redden. Uh, je denkt aan? Uh, dat het wel goed kan. Ja, nee, natuurlijk heb je twijfels of je kampioen gaat worden uiteindelijk of niet. Maar niet twijfels over uh, ons spel en waar we mee bezig waren. En uh, gelukkig is dat op tijd goed gekomen. Ah, heel goed. We gaan even, even verder kijken op het veld. Daar is niet uit. Eigenlijk nou niet vanuit het niets, maar jeetje, wat een mooi seizoen. Absoluut. Uh, ja, we hebben keihard voor geknokt. Uh, en uh, nu staan we met de schaal komt allemaal door jou. Nee, het komt niet allemaal door jou. Nee, nee het komt niet door jou. Goed hersteld. Maar goed, hey, Anita, je bent wel een leuke gozer. Jij staat op een positie waardoor jij ook anderen beter laat voetballen. Heb je dat zelfs zo gerealiseerd? Nee, dat is, uh, voor mij was het uh, weer op het middenveld komen, keihard knokken. En, uh, ja, en het team begon uh, plotseling ook goed te draaien, maar dat is de verdienste van iedereen. Je kunt toch wel tegen complimenten, hè? daar hou je toch wel van, of niet? Ik bedoel, je, bent, je bent een mooie jongen, dat, dat weet je toch wel. Absoluut, ik heb ook veel tegenslagen <lacht> gehad en nu is het weer een, een op, dus dat is alleen maar goed. K gek is dat toch? Vind je dat niet? Ja. Eén moment zeggen ze, nou niet, uh, hè? Ja, maar dat hoort bij de sport. Uh, je moet gewoon in jezelf blijven geloven. Keihard knokken en uh, komt het wel goed. Ik ga nog even een stukje verder kijken. Eens even kijken wie er aankomt. Ah, het is de aanvoerder. Zul jij trots zijn? Ja, geweldig hè. Twee keer op rij. Twee keer in ons eigen stadion. Geweldig. Ben je weet toch best wel dat iedereen oprecht blij is, hè? Het is wel verwacht. En toch uh, merk je, het is heerlijk. Jij doet niet... Ja, het niet zoiets van, uh, zag Ik zag niet aankomen. Ja, <laughs> het is gewoon fantastisch, de, de ambiance en, uh... Ja, geweldig dat we onze eigen manier uh, met ons eigen spel uh, kunnen, kunnen waarmaken. En, uh, ja, dat de uh, na de eerste paar maanden niet verwacht, denk ik. Zo, dat is voor Ajax de 31ste titel, Willemijn. <lacht> Gisteren natuurlijk de huldiging. Uh, Erik, jij hebt, jij hebt genoten. Ik heb genoten, enorm. Ja, nee, ik, ik, ik begrijp... Nou ja, laat ik het zo zeggen. Er zijn mensen in dit land die zo'n uh, evenement heel aardig kunnen regisseren. Dan zeggen van, hou dat kort, doe dat kort. Kort blokje, mensen... Wee! En dan doen we iets spectaculairs vuurwerk, bam, knal, en dan oprotten naar huis en wegwezen. Maar het is me een slepende toestand van non-informatie, slechte muziek. Uh, dan weer, hè, zo... Mag fuck 410 ook nog een potje mee trommelen op het podium? En dan, kan... en dan moet dat hele veld weten. Ze... En ik zit er naar te kijken, ik denk alleen maar... Ik denk dat ik nou toch definitief mijn, mijn, uh, mijn seizoenskaart dat in de wil ga. Ja, ja, ik heb het ook echt gedaan. Ik heb hem in de verkoop gegooid. Nee, ik, maar er was één er briljant moment. oh ja, oh ja, dat was, ja het was één briljant moment. En dat was een multicultureel moment, lieve mensen. Want er <laughs> speelt één jongen bij Ajax en die vind ik sowieso leuk, dat is Loukoki. Die vind ik te gek, dat is een goede voetballer. Uh, maar die gast heeft humor. Want, uh, ze stonden, de, de, wat je dan krijgt, zo'n heel blokje met voorstellen. Kom! En dan gingen ze allemaal springen. En dan vervolgens valt het dus dood. En Ryan Marciano en, uh, en uh, Surrey James die staan daarachter als dj's. dus Die denken, nou, starten we een plaatje in. Oep, oep, oep, oep, oep. En dan zie je weer voetballers staan met... Ja, wat gaan we nou doen? Gaan we iets uh, met dingen gooien? Of krijgen we een dingetje? Of bloemen? Niemand die weet wat er, wat er lijkt te gaan gebeuren. En wat doet... Uh, Ebesilio gaat eerst dan dansen. Nou, dat deed hij best aardig, want die heeft een aardige moves... Maar vervolgens kwam voor mij de held van de huldiging, Lukoki. die kwam naar voren als een, jongen, een donkere jongen met hele mooie billen. En die kan die losbewegen van de rest van zijn lichaam. En dat is werkelijk, ik heb het geprobeerd straks, ik werd thuis heel hard uitgelachen, <laughs> uh, maar die, die ging stilstaan voor aan het podium, draaide zich aan profiel en spande daarbij zijn billen aan en die deden echt Waar kan ik dit terugzien? Het is vast en zeker ergens te zien. Maar dat was het enige wat hij deed. Hij deed drie keer: Lukoki, Lukoki, Lukoki. Hij ging toen weer terug. En toen dacht ik: Ja, volgend jaar in spits en scoren met die bek. Dat was sowieso het hoogtepunt van het hele seizoen. Dat, dat sowieso. Ja. Nou ja, ik vind het heel knap dat, dat mijn clubje dat volgehouden mm. heeft. En dat het inderdaad hoe we het zo hebben kunnen lopen. Maar dat, la, geweldig. precies. Hoe ver oh, hebben eh, we het zo la, te, ja. Ja, kunnen lopen? Laten ja. we het daar even he, over hebben hoe we het zo ver hebben kunnen lopen. Um, um, Peter R. de Vries die zei van de week... Ja, voor een groot gedeelte toch wel door Frank de Boer. Die is misschien wel de beste coach van de afgelopen tien jaar. Mark de hond ja ik, ik volg het misschien niet goed genoeg om me dat precies in te kunnen schatten maar ik denk als je een je hele wel je brede... vader even die heeft verstand van. ja die zat erbij met paar witte ja ja ja <laughs> um, ik denk ik denk wel dat het belangrijk is dat je een hele goede coach hebt die zelfvertrouwen uitstraalt en ik denk dat het uitstralen uh, de, het, het zelfvertrouwen van de coach. ja Dat, dat, dat is wat, uh, wat de ploeg... Uh, ik heb bijvoorbeeld zelf een hele goede coach bij het Nederlands rosselbasketbalteam. dat is ook de beste uh, rosselbasketballer van de wereld geweest. Ja. Die autori autoriteit die straalt hij ook uit. Als hij een keertje met ons uh, meetraint, dan is hij ook nog steeds zo goed en dan rijdt hij nog steeds iedereen voorbij. Maar dat is wel vooral iemand die, uh, ja, die uitstraalt. ik weet dat het allemaal goed komt. En als ik vooral naar andere uh, coaches kijkt die de afgelopen tijd vooral bij Ajax maar ook bij andere ploegen zijn geweest dan, dan zie je gewoon van ja als dat mijn coach zou zijn ook hoe ze de pers te woord staan na, na een wedstrijd dat je gewoon zelfs denkt ja, die, die, die weet het zelf ook niet En dan dus het is heeft echt het zelfvertrouwen van Frank de Boer ja, want, nou ja niet alleen dat maar zo'n coach moet wel mensen die miljoenen verdienen en die ego's hebben die moet hij ook op de bank kunnen zetten en dan moet je iemand hebben die dat goed kan maar ja, hij deed het natuurlijk tot de winstop deed, die het niet zo. Deed, nee, dat nou, is heel denk, ik, niet. ik moet eerst zeggen, ik, met de opmars van die andere club, uit 0-10. Uh, nee. nou, <laughs> ik bedoel, ik denk dat het gevoel, als het seizoen nog vier wedstrijden langer had geduurd, dat het nog heel spannend was geworden. Want die, waren, die, gingen, die hadden ook een opmars. Maar goed, ook een um, goede coach. Ja, een goede coach. Maar dat is, daar, en zeker, en, daar, daarin moet je Frank de Boer wel uh, nageven dat hij vanaf de helft van het seizoen dat het niet zo goed ging heel duidelijk laat me zeggen, de oogkleppen voor mijn gevoel heeft opgezet... en zich niet heeft laten afleiden door die bestuurlijke shit... die er in die club rond uh, waart... met bedreigingen van, uh, van, voor, van interimvoorzitters aan toe... en Johan Cruijff weer wel en niet ten een en weer... en gaan ze maar door in het orakel uit Barcelona... De, die heeft gedacht, zo de meter op, ik heb een seizoen te vol te maken. Dus die heeft huppelijk een, een, een muts opgezet, zo met alleen twee gaten ja, van tevoren. En die is gaan trainen. En die heeft die, die, heeft die groep op scherp gehouden. Ja, dat dus, dat dus, is het knapste. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, het ging helemaal niet zo goed met Ajax. En toen kwam die enorme, dat liep natuurlijk al, die bestuurscrisis. En stiekem is Frank de Boer daardoor een beetje er doorheen geslopen. Want niemand lette op hem, iedereen lette op Krijv en Gaal. Ja, hij heeft die muts opgezet. Ja, ja. Lea, en, en daardoor kon hij, anders was je lang weggestuurd, als die crisis er niet ja, was geweest. Zo. En toen kon hij in één keer mm. boven zichzelf ja, En misschien spelen. Voetballers, de spelers, dan wel rustiger als ze, als ze niet de hele tijd door de media worden belaagd. Want Kruijff werd de hele tijd door de media belaagd en voetballers, dus ah, eventjes niet. Toch kampioen door Kruijff. Ja, ik, ja. ja. ja. ik voel toch een voordeel, heb ze nadeel een dingetje ja. aankomen. Victoria, jij, jij werkt voor Helden, dat blad van, van Barbara en haar Vader. En daar interview je voetballers over alles behalve voetbal. Want ja, je, want je hebt een woord aan van. Me. Ik hou wijselijk mijn mond als het over Ajax maar gaat. Maar jij hebt toch heel lang wel een voetballer als meneer gehad? Als, als man, als ja. geliefde, inderdaad. Maar dat wil niet zeggen dat we de hele tijd. Daar nee, uh, moest je neem. Ik al toch wel eens mee <laughs> kijken. Nou, ik, ik moest niet. En ik, kijk, ik vind voetbal op de radio het leukste wat bestaat. Dat ja, okay. vind ik echt super spannend. Dan hoef je om het niet te, te, te maar... zien. Nee, precies. Dat hoef ik niet te zien. Maar ik vind het dus interessant, ook door de voetbalmanier, uh, uh, om dus de achterkant, de backstage van die sport te belichten. En zo soms... inzetten de broertjes de jongen. Ja, precies. Hè? Ik heb voor de kerk uh, Simon en Luc de Jong uh, mogen interviewen. Uh, Bijzondere jongens. Hele bijzondere jongens, hele intelligente jongens. Uh, uh, ook, weet je, dat, dat, ik heb een aantal voetballers mogen spreken. En, en zij zijn zo netjes en zo opgevoed. En dat is niet, weet je, dat is niet een opzetplaatje of een masker wat ze doen. Voor, nee, dat is gewoon, weet je, ze zeggen niet eens een keer kut. Het is altijd, ja, dat is heel spijtig of jammer of vervelend. <lacht> en dat is. Uh, ja Veranderd. Ja, dat, dat is. Uh, anders. De, de, de, de, de twee jongens hè, van, van Twente en Ajax, de topscorers, helemaal geen, geen enkel ego niks. Weinig, vergeleken met alle anderen. Ik vind ze echt, echt uh, met schouders uh, boven andere voetballers die ik ken uitsteken. Wie is de leukste? Uh, voor mij Seam, absoluut. Ja? Want? Nee, ja. Gewoon een gevoels... Uh, Vrouwen ding, dat het dat hier het leukste is? Ja, voor mij wel, ja. Okay. Dat is... Ja, dat vind ik ook, hoor, trouwens. By the way. Ja. Oh, maar wat, wat, wat was het meest uh, opmerkelijke wat ze zeiden? Nou, weet je, het, het nadeel natuurlijk van het feit dat ze zo netjes zijn... is dat uh, en ook dat de, alle twee clubs uh, veel te verliezen hebben... als ze echt privé dingen gaan vertellen. Uh, Want Ik vind het dus heel interessant om te onderzoeken in zo'n gesprek... wat is de kostprijs van die prestaties? Wat moet er allemaal gelaten worden om op dit niveau te kunnen blijven presteren? Want zijn ze, ze realiseren zich heel goed dat ze een hoop dingen niet mogen... En mm -hmm. ze bewaren eigenlijk alles tot, als ik straks 35 ben, dan... Zoals? Wat zeiden ze dan? Uh, uh, nou ze, ze mogen natuurlijk net als acteurs overigens uh, geen uh, sporten, bepaalde sporten uitoefenen... voor het geval dat er iets zou kunnen gebroken mogen worden. Skiën, precies. Ja, dat Precies. Of benju-jumpen, parachutespringen. Duiken. Uh -huh. alle, du, duiken, precies. Allemaal dat soort dingen. Maar goed, er zijn ook privézaken die je, die je moet laten. Uh, of extra dingen Zoals? waar je op moet letten als je vrijgezel bent. Aan? Omdat er zoveel ogen op je kunnen. Kijk, ah, dus, uh, allemaal verhalen van we mogen dit niet, we mogen geen meisjes, nou, mogen niet zijn stappen. Er zijn ook voetballers die er echt uh, vrij ja. aan Die hebben. zijn er ook, ja, die spreek ik ook wel eens. Theo die... Jansen! <laughs> Theo Jansen! Ik ben fan van Theo Jansen. Ik ook. <laughs> heb je die al gesproken? Nog niet. Nee, nee vorige keer ging Barbara zelf uh, met Theo ervandoor. En ik okay. hoop een dat keer, het een andere Theo keer. wel zo verstandig, denk ik. Ja. Gewoon met Theo afspreken op de oude Zuid. Of in Arnhem, waar hij vandaan komt, uit het broek. Eh, gewoon in de Arnhem, daar ergens in de kroeg. Ik weet zeker in de kroeg dat ik met Theo een heel erg leuk verhaal kan maken. Het nadeel is vaak dat de club er altijd de juicy details uit laat halen. Hmm. Maar dat ik een, heb ze dan toch al gehoord. Eén detail dat eruit is gelaten. Nee, dat kan ik Klein. echt niet maken. Nee, niemand, alles zou vertellen wat ik weet. is vrijdagavond. Nee nee nee, nee, nee, nee. Not a chance. Wie was de grote verrassing van dit seizoen? Qua voetbal? Je, ja, als je het over de hele eredivisie hebt. Nee, ik denk toch 0-10. Toch wel 0-10. Ja, ik vind de wederopstanding... De, de truc van Feyenoord wel een hele grote, ja. Ja, maar het is leuk voor Ajax. Ja. Dat, dat ze weer uh, echt rifaal hebben. Leuk voor de competitie ook. Ja, zonder, zonder Luke Skywalker. Geen Darth Vader en andersom. Tof. We, We zetten peppy, er een kokkie. punt achter. Heren. Radio 1. Het NOS Journaal. Stan naar huis. Dimensionair staatssecretaris van landbouw Henk Bleker stelt zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Hij is de zesde CDA die de leider wil worden. Het bestuur van de partij bepaalt morgen welke kandidaten mogen meedoen aan de verkiezingstijd. Die begint maandag met een debat. In Hoensbroek is een bejaarde vrouw omgekomen doordat haar eigen auto over haar heen reed. De vrouw van 88 had de auto stilgezet voor een slagboom op de oprit van een zorginstelling. Bij de slagboom trapte ze per ongeluk het gaspedaal in. Ze viel uit de auto waarna de wagen over haar heen reed. Ze was op slag dood. En rapper Adam York, beter bekend als MCA, van de Beastie Boys is overleden. Hij had kanker in een speekselklier. In 1979 begon York met de Beastie Boys... samen met Mike D. en Adam Edrock Horowitz. Die heb opgeroepen had hits met nummers als... Fight for your right to party en Sabotage. En dat was het. Radio 1, daar luister je naar iedere vrijdag. Sluiten we de week af, deze week doe ik dat met Karel, presentator en rolstoelvoetballer. Mark de Hond en presentator, voetballer. Baaskeballer, basketball, maar ja. dan we Ja, we het net over voetbal. Rolstoelvoetbal. Dat? Weet ik niet, maar we zaten, ja. ja. Nou, dat zou, zou mij niet echt lukken. Ja, dat maar. heet toch, dat heet toch, hoe heet het? Uh, dat, dat, uh, die afgrijzelijk snoeiharde uh, sport. in nee, dat is rolstoel merg, uh, rugby. Uh, rolstoel rugby. Is dat een soort ja. rugby? Oh, ja, ja murderball. Murderball bedoel ik? Ja, maar dat doe je met je handen. Oh, dat is dus met je handen. Ik dacht dat echt met die Doe je daar ook aan? Een murderball? Yeah? Nee. nee. Nee. Schrikkelijk Volgens mij, ja, mij breek je al je, je vingers daar regelmatig bij. Want dat bonkt tegen elkaar. Ja, maar het... basketbal bonk je ook tegen elkaar. Ja. Maar rolstoel, basketbal. Rolstoel, basketbal, precies. En de presentatrice <laughs> en politicologe Victoria Koblenko. ons allen ook te zien. En Luc, Kink en Erik. Hallo. De, de zwart wou ik zeggen. Ja, dat mag uh, ook. Erik Zwart naast mij. <laughs> <laughs> ja, heb ik hier al een hele leuke platies. Ja, even te ik. Dan zie je de webcam. Wat bespreken we nog allemaal kort deze, dit uur. Wat korte dingen. PvdA voor het Hans Man die wil minder vrouwen op de lijst. Nou ja, en ho lager, minder hoogopgeleide en minder vrouwen. Oh, gaat lekker met de ongeveer. Zometeen hebben we het er echt over hoe het echt zit. John Leerdam van de week bij Paul Witteman moeten we het nog even over hebben. Dat was uh, interessant. En de oprichter van de BC Boys, die ja. Adam Jok. Jok, ja, is net overleden, daar hebben we het over. En uh, de PvdA wil tot twee uur een uh, patatverbod. Een frietpas rond middelbare scholen. Dat allemaal. En nog veel meer, maar is natuurlijk mooie yeah, Muziek. Zet een punt achter de week. Ja. Ja. Liedje over treinen, denk ik. Wat zeg je? Of een liedje over treinen, denk ik. Een liedje over treinen. Ja, is eerlijk gezegd, <laughs> zwart zijn. Ja, precies. En dan hier aan de linkerkant leuke platies. Um, nee, niet een liedje over treinen. Een liedje over uh, dat we met z'n allen een beetje nou beter naar elkaar moeten gaan kijken. En dan heel lang elkaar diep in de ogen kijken en een beetje liever tegen elkaar moeten zijn. Een oud liedje van Harold Melvin in de Blue Notes. Opnieuw een hernieuwd leven ingeblazen door John Legend samen met The Roots. Als zijn een, een mooi liedje, een, eigenlijk een, een anti-gewelds, anti-oorlogsliedje. Wake up, everybody. <tied>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 suffer and who catch all the fear, the they don't have so very long before their judgment day, oh. so won't you make them happy before they pass away?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 No more sleeping in bed Oh, wake up with everybody Yeah, because yeah, I need a little help Wake up, everybody. Vooral Luc zit te gapen hier. Nee. Kan je maken, man? Sorry, leuke ik draaide de volledige versie met daar in het midden. Common, want die werd er bij onze andere zender bij het b altijd uitgeknipt. Die man doet een hele mooie rap-bijdrage op dit liedje. Werd er altijd dat uitgeknipt. Dat past niet bij 3. regent. Ja, ik weet het niet, wel op bij radio. Meer bij radio 1. Daarom, Worden, uh, John Legend en The Roots Wake Up, everybody. We gaan naar verslaggever Joris Kreugel. Die duikt iedere week de plaatselijke kroeg in en bespreekt hij daar het nieuws van de week. Het gaat over voetbal, maar het is bijna hogere wiskunde, dus let even goed op. in Heerenveen. Volgens mij is dit ook een beetje het honk van de Heerenveen-supporters. Klopt. En uh, drie die-hard-supporters die, supporters die uh, de club uh, altijd volgen. Even van het dartspelletje weggehaald. Want dit weekend is eigenlijk uh, ja, het belangrijkste weekend. Want Feyenoord die zich plaatsen eventueel voor de Champions League. Voor de voorrondes En Heerenveen zich plaatsen voor de Europa League rechtstreeks. Maar dan moet Heerenveen wel winnen. Of verliezen, zondag thuis in het Abelens Stadion van Feyenoord en niet gelijk spelen. Want bij een gelijk spel moeten ze namelijk play-off spelen voor een Europese ticket. En in die andere gevallen hebben ze hem rechtstreeks. Heel vreemd allemaal. En het voelt te ver door om dat helemaal in detail te gaan bespreken. Want ik raak er al bijna van in de war. Maar raar is dat eigenlijk wel: dat je gewoon bij verliezen eigenlijk ook net zoveel verdient aan het eind van de rit als bij winst. Het is weekend! En volgens mij voor jullie hier in Heerenveen een super spannend weekend. Nee, dat valt wel mee. Oh, dat valt wel mee? Ja, het is al, het is al klaar. En waarom? Ja. Vooral door afgelopen woensdag. Afgelopen woensdag moest Heerenveen winnen van Twente. Om eigenlijk uh, kansen te blijven maken op Europees voetbal. Uh, dat is gelukt. Maar AZ heeft gelijk gespeeld, dus die heeft punten gespeeld. En uh, dat maakt het voor Herenveen dus al een stuk makkelijker om dus Europees voetbal te halen. Want als AZ had gewonnen, dan had Heerenveen moeten verliezen om Europees voetbal te halen. En dat komt allemaal door, uh, door de beken. Door de beken PSV tegen Heracles. Ja. Want Heracles zou er eventueel, als Heer Veen gelijk gaat spelen, er ook nog mee vandoor kunnen gaan. Ja, ja inderdaad, dan gaat uh, dan gaat Herakles met het ticket vandoor. En Dan zijn wij de, de Sjaak, om het zo maar te zeggen. Ik ben Feyenoord, mag ik dat hier zeggen? Yo, ween, nou, goed. Ja, dat ik heb geen uh, klap voor mijn kop. Nee, wij hebben meer een uh, hekel aan Ajax allemaal. Dus, uh, oh, ja, ja, hopen, dat, dat heb ik ook. He? Ik denk dat iedereen hier, uh, of tenminste 90%, die hoopt dat Feyenoord tweede wordt. Stel je nou voor hè, dat je nou 1-0 voor staat hè? en de 89 e minuut wordt gescoord? schiet je mezelf in. Sorry. Dan, dan, dan, moet, uh, ja, dan moet je geen risico's nemen. Dan moet je bij de aftrap de bal naar achter spelen en dan kan de keeper ook even scoren. Ja, dat uh, vind ik eigenlijk ook ja. En de spelers van fijn ook. Daar zijn we het allemaal wel over eens, denk ik. Is dat de mentaliteit hier in Friesland? <laughs> nou, normaal gesproken niet. Alleen uh, deze wedstrijd even wel. De ja. van PSV die heeft al weddenschappen. Die vindt eigenlijk gewoon van dat jullie sportieve plicht moeten vervullen. En dat hebben hun de vorige keer tegen Groningen ook niet gedaan. Toen had Groningen aan 1 punt genoeg, en PSV aan 1 punt genoeg om kampioen te worden. En toen uh, werd het ook 1-1 een paar jaar geleden. Dus uh, waarom zouden wij het wel doen? Je kiest voor jezelf. Als, je als, als, speler, als speler win je natuurlijk ook erover. Wat wordt het zondag? Ja, ik denk dat Feyenoord het wel wint. Dus ik denk uh, 1 of 2-0. Uh, ik, denk, ik, denk, ik denk dat Heerenveen niet zo ver laat komen. Heerenveen gaat 60 minuten volgas. En mochten ze dan uh, met minder als 1-0 voorstaan, dan uh, wordt de wedstrijd... Uh, ja, tussen haakjes verkocht. Wat gaat er gebeuren dan zondagmiddag als er Europees voetbal wordt gehaald hier in Heerenveen? Dan gaat het dak eraf. Dat wordt een hoge rekening in de club. En maandag uh, hebben jullie vrij? Ik denk bij, ik denk bij bijna iedereen wel. Ja. Of, uh, of het is met de baas afgesproken dat ze, dat ze heel brak aan het werk kunnen komen. Maar uh, als er vrij geregeld kan worden, dan is het wel vrij geregeld. Proost in dat het een mooi weekend mag worden. Sowieso. Ditje. Punt. Punt. Ik heb nieuws, Willemijn. Ja, okay. ja nou, dat, uh, je, pff, Jeroen had het net ook al, maar ik heb ook nieuws. Um, er is namelijk een extra uh, stadbewijs gekomen voor de Europa League. Uh, en het komt omdat wij derde zijn geworden op de Fairplay-ranglijst. Dus wij zijn heel erg netjes in het voetballen. zijn hebben derde mee geworden. Wat dus <lacht> ja, dat is al een beetje lullig natuurlijk. En wat is dus betekent dat het nummer 1 van onze nationale Fairplay-lijst... die krijgt dus een extra Europa uh, League-ticket. Dus die mag sowieso naar de Europa League. En dat is Herenveen. Tenminste, die staat nu bovenaan. Daarna komt Twente, FC Den Bos. Dus het zou zomaar kunnen dat FC, FC Den Bos naar Europa gaat. Ahead uh, Eagles zou kunnen, Excelsior kan ook nog. Maar dat betekent dus dat er dus straks één club uit Nederland naar. De Europa League gaat omdat ze ontzettend netjes hebben gevoetbald. Ik snap dat niet. Nee, ik ook niet. Is en ik dat vind... nieuw eigenlijk? Nou, pff, dat zegt mijn app. Dat, dat, dat mijn dat dat appje, dat niet. Zeg een appje <laughs> niet. Maar uh, ja, ik vind het wel echt. Ik vind echt, als je toch Europa League in moet, omdat je heel netjes hebt gevoetbald. Dus de minste gele kaarten. Ja, de minste de gele kaarten. En ik zou dan, als ik bijvoorbeeld nu Den Bos was, zou ik in de laatste wedstrijd zou ik Hier even nou ja, zou ik een penalty uitlokken. En dan als je dan een penalty krijgt, zou ik naar de scheidsrechter toe gaan en zeg je, joh, dat was helemaal geen penalty. En uh, ik struikelde over mijn voeten en geef me niet. En dan ben je heel netjes. En dan krijg je dus meer punten. En dan ga je misschien wel naar Europa. Je kunt Sterk, heel erg afspelen. spelen. Hmm. Vals, ja. vals spelen. Ja. Als ik telstar of zo was, zou ik het als doelstelling volgen. Nee, maar als, ja. vo doelst als het nog bestaat, <laughs> weet ik. Doelstelling volgend jaar, goedkoopste wat er is. Ja. Alle dure spelers ontslaan. Gewoon zeggen het hele jaar geen geel, geen rood. En dan Europa, een hele en... schone kleedkamer verzorgen en alles netjes <laughs> klaarleggen. En, en een hier en enorm en... stadioncadeau dan, als, als, als prijs Een hele stadion een handje ja. geven en zo. Dat kan bij Telstar ook makkelijk. Dus, uh, nee, ja, en misschien en bestaan dan... er niet eens, maar ik weet het, ik weet het eigenlijk. Star, kan zo krom eigenlijk dit. Hè? Want uh, voetballers doen dus onderling af en toe een, een soort wedstrijdje van... wie maakt de meeste overtredingen zonder daarvoor dus, uh, een bekeuring... wil ik zeggen, maar een kaart <laughs> voor te krijgen. Um, dus die kaarten op zich zeggen natuurlijk niet... dat er ook in werkelijkheid uh, netjes gespeeld wordt. Nee, want je kunt ook wel gewoon tikken... Tegen de enkel geven wat de scheidsrechter ja, natuurlijk niet ziet. Dus eigenlijk is dat een beetje een nep prijs. Ja. Ik vind dat we dat niet uh, moeten. Toeleggen. En ik heb ook het idee dat Herenveen deze wedstrijd ja, bijna weet... altijd gaat winnen. Omdat maar... zij toch. Zij hebben, zij zijn zo'n sympathieclub. waar iedereen ja. Iedereen vindt dat leuk, Herenveen. Ja. Maar het is ook een beetje raar natuurlijk dat je... Dat um, komt uh, natuurlijk ook een beetje door Ron Jan. Ja, daar heeft ja. het ook mee te maken. Maar het is, is de prijs die raar is. Want ik vind op zich die Fair Play competitie niet zo raar. Maar de, de prijs dat je dus dan in de Europa League... Dat een flinke prijs. Is dat vind ik een flinke, flinke ja. prijs. Dat vind ik raar. Voor iets wat eigenlijk vanzelfsprekend ja. zou moeten ja, zo. zijn. Een beek. bloemetje had ook volstaan. Wat ja. Ja. Maar, maar Heereveen moet dus of winnen of... Verliezen maar dan wel met goed, goed verliezen. met goed gedrag Met goed gedrag. Dus ze mogen in ieder geval geen rood. Nee. Of als je een eigen doelpunt maakt expres... kan je misschien nog uit de fair play komen. Dus ze, ja, kunnen, ze moeten uitkijken. Want volgens mij, <laughs> dat was, was gisteren de vraag aan de uh, Mask... Bas Dost van uh, Heerenveen. Waarvan, ja, als, je nou, uh, als het nou gelijk staat in, uh, in de laatste seconden, ga je dan in je eigen goal schoppen. Ja, of, net, uh, precies, of het, laten het, we dan. Maar volgens ja, mij is dat spelbederf. Dat is, daar kun je volgens mij rood maar, voor krijgen. Ja, ja, en dat willen ze niet. Want zij willen juist die fair play. Ja, precies. Het kan nog mis hoor, voor Pas op. Uh, als je denkt, waar gaat het over in Langs de <laughs> Lijn, uh, leggen ze het nog een keer uit. Ja, nog een keer. Hoezo? Ik deed dat toch best goed. Ja, heel leuk. Ja, ik de heb de een de ja. Die andere korte punten van deze week. Yes. We gaan uh, naar Hans Spekman, dat is de partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid. En die is met een flinke vernieuwing bezig. Zijn laatste wapenfeit op de kandidatenlijst hoeft niet langer om en om man en een vrouw te staan. Dus man-vrouw, man-vrouw, man-vrouw. Hij noemt dat te rigide. En nu haakten de vrouwtjes deze week ook al af natuurlijk. Albarak, Verbeet, Smeets en dijksma die wilden niet meer op de lijst staan. En dus zoekt hij nu nieuwe dames. In een interview roept hij op vrouwen zich te melden. Verder zoekt hij uh, mensen met een lagere opleiding, buitenstaanders... niet al te veel ervaring en je hoeft eigenlijk ook helemaal niemand te kennen binnen de politiek. <lacht> Kortom, alleen je, el je blabla komt niet op de pvda lijst <lacht> Ja, ik zei net dat ze minder vrouwen willen, maar zo is het natuurlijk niet. Het hoeft alleen niet meer om en om en om. Niet zo rigide, Het mag ook ja. per blok van, van drie, geloof ik. Ze komen ik. dus laag te staan. Ze komen dus laag te staan. Het gaat een blok van zes. Ja, en dan moeten er dan drie vrouwen in zitten. Ja, maar dan kan je dus man dan man man, <coughs> vrouw, vrouw hebben. Precies. Uh, en terecht, Victoria? Eh... Uh, Nee, weet je, ik vind dat, dat we zelfs, zelfs in de politiek... Euh, moeten we gewoon voor de beste, beste kandidaat gaan. Of dat een man of vrouw is. Ik vind niet dat je dat kunstmatig moet proberen te beïnvloeden. Dus überhaupt niet? Dus al helemaal niet om en om, maar dat in die blokken van, van zes nee. ook niet? Nee, eigenlijk niet. Al, al zit er natuurlijk wel iets in, in die aanmoedigingspolitiek... dat er groepen zijn die vinden dat je kennelijk... een uh, WO-opleiding genoten moet hebben. Wil je een aanmerking komen voor een uh, Kamerlidmaatschap? Dat is niet zo. Zeker niet voor Partij van de Arbeid misschien... Um, dus ik snap wel dat ze groepen benaderen. Ze ja, benaderen mij af en toe ook. Oh ja? De PVDA? Uh, nee, daar ga ik niks over zeggen. Uh, Zou je dat willen, de politiek? Nee, nee, nee. Ik oh. word gestenigd als ik de politiek in ga. Uh, ja, even... ga je in Afghanistan de politiek in. <laughs> Nee, ik moet dat voorlopig allemaal niet, niet willen. En weet je, in, in maar... Nederland heerst er een beetje een klimaat dat, uh, dat als je dat zou willen doen, dan krijg ik al mijn halfnaakt reportages in de FHM. Ja, uh, weet je, dat, uh, dat is allemaal lastig. Dus voorlopig uh, ga ik er niet over. Nee, Maar ja, die, die, die, die, die, die dat blijft voor eeuwig natuurlijk. Nee, nee, ik denk het niet. Ik denk dat als je er 35 voor, voorbij bent of 40. Dan misschien uh, zo, mag je niet meer in de FHM. <laughs> nee, maar op dit moment kan ik me nog niet voorstellen dat ik met mijn extravagante uh, vertoning my Achter het hele programma kan verenigen. Want mensen nemen achter je, je wel serieus, denk je. Nee, nee, nee. Het is meer een intern dilemma. Dat, dat weet je, je moet je natuurlijk scharen achter het gehele partijprogramma. En dan moet je soms punten verdedigen waar je persoonlijk wellicht niet achter staat. En op dit moment in mijn leven kan ik me niet voorstellen dat ik iets kan verdedigen. Waar ik persoonlijk. Maar niet als achter. je de 35 bent gepasseerd, dan kan dat wel. Misschien ben ik dan pragmatischer. M dan is wordt... Mevrouw Spies heel aardig gelukt hoor. De afgelopen weken maanden. Nee. Ja, dat is wel zo, naarmate je ouder wordt, word je praktischer in bepaalde zaken. Laat je wat Maar Wat nou, is nu een punt waar je, je absoluut niet achter zou willen of kunnen scharen? Uh, meerdere punten. Daarom ga, ook, ga ik ook niet zeggen welke partijen dat zijn geweest. Maar elke dus je bent gewoon een... benaderd van links tot rechts boven tot onder jou. Nee, niet, die hebben me altijd jou. uitgesproken dat vanaf uh, dat, dat VVD niet aan de orde komt. Maar alle anderen. Hoe oud ben je? Ja, dat is ook een goede vraag. Weet je, nou. <laughs> Het is als je een vrouw bent. Meestal vraag ik dan een hele nare vraag uh, als antwoord. Hoeveel weeg, nee, Hoeveel weeg jij bijvoorbeeld? Hoe groot is je piemel? Vraag oh, dan. nou dan gaan we nee, nee, ik ben 31. Uh, uh, Oké, okay, dus nog een paar Ik kan zeggen, het een wellicht. staat op Wikipedia en het andere volgens mij niet. <laughs> <laughs> maar wellicht in de toekomst sluit je het niet geheel uit. Zoals een echte politica nu al betaamt, hoor ik je dat zeggen. Ja, precies. Ja, precies. <laughs> We gaan het hebben over John Leerdam. Dat was ooit ook een politicus. Alweer? Hè? Ja, die trapte een paar weken geleden in een grapje van radioverslaggever. Die begon dan weer over straatterrorist El Jablabla. En die kende John Leerdam dan wel weer. En Ariel Sharon, die ligt in een coma. Die wilde Assad wel asiel verlenen, werd gezegd. Wat, wat denk je dan als je zoiets hoort? Dan denk ik, dit is nou typisch iets uh, wat op een hoger plan... zowel bij de Verenigde Naties... maar ook uh, onze minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal... dat hij dit goed in de gaten... Moet Wat vinden u er dan van dat Ariel Charon zegt, kom maar naar mij toe, je krijgt asiel in mijn land. Nou, maar Charon die geeft wel vaker, dat weten we dat hij wel vaker soms in het verleden soms hele um, eh, uh, laten we zeggen, Kijk, ik ga ik niet de politiek denkbeelden erop na <laughs> heeft gehouden. Ja, allemaal geklungeld hoor, dus. dan die trapte echt in alles eigenlijk. Hij stapte op en deze week reageerde hij voor het eerst. Ja, nee dat was inderdaad zo. Uh, ik reageerde eigenlijk omdat uh, meneer ook begon over een paar, een paar rare namen te noemen. Toen dacht ik, dat is volgens mij een grapje, dus ik dacht ik ga het een beetje meespelen. Maar vervolgens kwam ik op mijn kamer, liggen, allerlei sms'jes en allerlei berichten. En toen ging ik kijken hoe men, hoe men me het had gefreemd. En toen schrok ik me helemaal wild. Ja, volgens Leerdam speelde hij het spelletje dus gewoon mee. Wat natuurlijk wel een beetje raar is. Nou, omdat, ik, ook, ik, ik speelde wel een spelletje. Oh, okay. Maar je trapte wel echt in alles? Ik speelde Ik in die zin dat ik op een gegeven moment echt wel doorhad had dat het, dat het echt niet... Uh, het waren niet normale vragen. En uh, op een gegeven moment een paar vragen stellen op een zo'n dergelijke manier. En toen dacht ik van, wat is dit? Ja, uiteindelijk hield hij de eer dus aan zichzelf en stapte die op. Ik zie weer, ik heb wow. een woest, hier. Ah. Je handen Ja, nou, nou, nou ja, weet je, bedoel, je, hebt, je bent eruit gestapt omdat je gewoon een hele stomme fout maakt... omdat je mee gaat wauwelen, omdat je eigenlijk een aardswauwelaar bent... want dat is het een beetje deze man. En hij gaat nu hier, we zitten wauwelen, dat hij het allemaal wel wauwelend uh, in de gaten had... en meewauwelde omdat hij wist dat het een grapje was hou op. Wees voor de eerste keer in je leven eens een keer eerlijk en zeg ik ben gewoon een domme lul geweest op dat moment. En ik heb daar terecht de conclusie uitgetrokken door, door de, uit de politiek te stappen. Ik ga lekker wat anders doen. Ik ga weer theater maken. Ja, want dan ik kan ik wouwelen wat ik wil. Goedemiddag. Ja, volgens mij als je een vlek maakt, gewoon niet vrij. Nee, niet poetsen. Maar nee, precies, waar ik ja. lang zitten wrijven daar. Echt gewoon. Maar het ging maar door en door. Maar wat, ja, wat ik wel... Ik vond het eigenlijk wel ernstig, want er werd aan tafel werd een beetje gedaan uh, bij Paul Witteman. Alsof uh, alsof het eigenlijk niet zo heel erg was. En dat het eigenlijk zonde was dat hij uit de politiek was gestapt. Het is schadelijk voor de Partij van de Arbeid... dat dit soort dingen gewoon nog doorrotten. Dit rot door. Dit is niet goed voor die partij. En die partij heeft het al zo ingewikkeld. We ja. hebben het vorige week over, over gehad. Spekman wil van alles. Je hebt Samson die nu lijsttrekker wordt. Het, er, is een, er zit een schisma in die partij... wat opgelost moet worden, wat al ingewikkeld genoeg is. Dan moet die man zijn pek houden. Sorry, hij moet echt zijn kop houden. Maar er wordt gedaan, alsof dat, uh, wat, wat ze bij Giel doen... alsof het een soort spelletje is. Bij Giel wordt het inderdaad in een soort spelletje gebracht je moet raden of ze er intrap of niet. Maar op het moment dat je een politicus gaat, gaat testen of als je onzin vertelt, of hij dan zegt, ik weet niet waar je het over hebt. Ja. Of dat hij dan daar een politieke mening over gaat hebben. Daarmee ontmasker je de wauwelaars inderdaad. En die, dit betekent dus ook dat hij meestemt in de Tweede Kamer op dingen waarvan hij, dus als er in de Tweede Kamer voor de grap een motie wordt ingebracht of jablabla. Ja. Dan, dan stemt hij gewoon. En zeggen dat, jou, dat Jeroen Dijsselbloem het daar in de fractie ook al over. Je neemt ook nog andere mensen mee. <laughs> Hou eens op. Misschien heeft Jeroen Dijsselblok. Dan moet hij er ook uit. <lacht> <lacht> Victoria is er ooit een keertje ingetrapt. Nee, dat is niet waar. Ik ben het oh. juist niet ingetrapt. Oh, niet ingetrapt. Nee. Ah, wat dan? Wat vroegen ze? Nou, ik, ik, ik heb uh, tijdens een evenement werd ik ook aangesproken... Of, uh, wat ik vond van het feit dat Bert van Marwijk... Mm. zo meteen tijdens de EK een hele talentvolle speler niet uh, ging inzetten. Geheten Choyal Jablabla. Oh, <laughs> en ook al weet ik echt niks van voetbal... maar net genoeg om te weten dat dat geen talentvolle speler is. Dus ik heb uh, de beste jongen aangesproken... dat hij de volgende keer wat origineler moet zijn met het verzinnen en van namen. Wa wanneer was dat? Dit was vorige week of zo. Okay. Toen hebben mensen kennelijk dus ook op de radio... allerlei prijzen kunnen winnen door te raden... of ik er wel in zou trappen of niet. Ja, dat is het spelletje bij Gil. Je kunt, ja. kunt sms'en, trapt, trapt hij of zij erin. Ja of nee, dat is, de, dat is het spel. Ja. Maar goed, dit was niet een sterke optreden... van John, Leerdam, ja, bij hoe framed John nou, Leerdam. Wat Mark zegt is echt... Dus als je een vlek hebt gemaakt, niet poetsen. Gewoon dan, als je als je, je mond als als... erop Ik wou in... zeggen, mea culpa ja. en ja. daar ik gewoon een een beetje inderdaad beetje medelijden. Ja. Ik vond het een beetje sneu. Hij dacht echt dat hij zich eruit ging ja. dan nog. Ja ja Goed. Uh, oh nee, ja. Want um, we gaan even een mooie plaat draaien. Want verdrietig ja. nieuws vanavond. Ja, een mooie plaat. Want verdrietig nieuws. Het is natuurlijk uh, um, al erg als, er een, als, een, als, een muzik, als een muzikant heel jong overlijdt. 47 is geen leeftijd om te gaan. Nog vier jaar. Of, um, maar Adam York, een van de... Ja, de, de, de, de eigenlijk die aan de basis stond van de oprichting van de Beastie Boys. Uh, um, dat was natuurlijk wel met de Beastie Boys. Dat was wel bijzonder hoor, midden jaren tachtig. In één keer drie blanke jongens die vanuit een soort punk trio. Want dat waren ze daarvoor. Speelden en, daar een boel met gitaren, en weet ik veel. Ineens hip-hop gingen maken. Wat ook nog eens een keer door, door, door zwarten op dat moment gezien werd als van Fox, ze zit <tus> zitten op ons terrein. Want dat was iets vanuit het ghetto. En deze jongens kwamen ook uit een ghetto. Maar dan uh, met uh, ijsblokjes en, uh, en een grote cola machine, zou ik maar zeggen. Dus het was heel anders. Adam Jok is niet meer 47 jaar geworden, speekselklierkanker. Drie kwart jaar geleden werd opeens gemeld, nou we zeggen anderhalf jaar geleden gemeld dat hij dat had. Toen was het opeens over, was hij volledig genezen, maar vandaag is toch het bericht tot ons gekomen dat hij dat niet meer is. En dat is jammer. Daarom gaan we luisteren naar Sabotage en de Beastie Boys. Op Radio 1. Vera Lynn en de Beastie Boys in één programma. Nou, hoor je dat nog. Sabotage. En dat iedereen nu opeens gaat zeggen dat hij de Beastie Boys leuk vond. Terwijl mijn vader, jongen, vond, ik vond luisterde het verschrikkelijk Ik luister allemaal naar de Beastie Boys die jij nog ging je pyjama aan je zat te kijken, Precies, en fluit, fluit <laughs> maar nu maar uit. De Beastie Boys worden je sabotage we hebben we nog een puntje over? Ja, patatverbod nog eventjes. Dat is een uh, plannetje van de Amsterdamse fractie van de Partij van de Arbeid. Het patatverbod. Ontbijten met een woppertje en lunchen met friet. En de inhoud van het broodblik? Dat uh, gooi ik in de prullenbak. En dan heb ik gewoon lekker een broodje dunnig. Volgens de PvdA is dit aan de orde van de dag bij een groot deel van de Amsterdamse scholieren. Raadslid Maarten Porter wil dat stadsdelen afspraken maken met snackbars in de buurt van scholen dat zij niet voor twee uur smiddags vettigheid verkopen aan de jeugd. Ja, geen patat is voor twee uur een briljant idee, behalve voor de jeugd en voor de patatbewoning. Ja, ik vind het eigen verantwoordelijkheid eigenlijk. Dat is toch discriminatie, of niet? <laughs> Als je het wel halen, moet je het van halen. Als een ondernemer uh, zal ik dat nooit doen. Niet honden passen, dan ga ik niet mee werken. Ik ga niet mijn, uh, mijn eigen zak uh, met uh, mijn eigen mis uh, zelf snijden. Ja. En wie betaalt voor met die omzet gewoon? Kortom. Niet zo heel veel animo. <lacht> Mark, jij bent wel goed plan, geloof ik, hè? <laughs> Ze moeten de patatpas invoeren. Fritpas. Nee, ja. De nee, frietpas, Oh, de ah, Mooie, mooi. Nee, ik... ik ja, ik vind eigenlijk gewoon uh, dat ze daar veel st uh, ja, wel strenger moeten zijn. Wat ik het ergste vind, als ik bijvoorbeeld in een sportkantine kom... Ja. dat daar bijna geen gezond eten is. En ja. dat, dat was vroeger bij mij, de kantine op school... was ook altijd gevulde koeken, alles, maar van Maar gezond... vroeger sportten we nog soort van. Weet je, tegenwoordig zitten jongeren zoveel achter de computer thuis... Ja. andere dingen te doen. Dus er is echt... nee, maar het is echt vroeger anders dan 10, 15 jaar geleden. van ja. überhaupt gezondere alternatieven. Van fruit... Ja, maar dit, ik kom op, dit is voor Nee, oké, okay, dit is gewoon goed bedoeld dit dit slecht Uitgevoerd. Het is een goed bedoelde de, poging. Maar je je het het in ga je toch naar de supermarkt en ga dan koop je daar iets. Nee, maar Gezond eten pakken. is ook ja. duurder dan ongezond eten. Wordt ook steeds die, dat, dat verschil wordt steeds kleiner, hè? Het is inmiddels mag zo. Het dat, hopen, ja. ja, nee, maar echt. Het, je kijkt nu, als je nu kijkt naar supermarkten, die zijn druk, druk bezig. Maar dit is een bezig. Voor Victoria, terwijl ze ja. Ja. naar binnen schoot. Ja. Er is in de ja. supermarkt nog zoveel schappen waarbij zoveel troep. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ik ben een helft. Uh, dingetje, dat... Zullen we daar volgende week eens een kleine heen. boom over opzetten? Over dat goed voedsel. Want ik heb daar wel uh, leuke mensen voor die daar iets leuks over kunnen vertellen. Dat is, er is een tegenstelling voor mij. Erik ja. ja. Dankjewel. Tot volgende week. Luc. Tot maandag. Victor Coplenko, dankjewel. Mark de Hond, dankjewel. Zometeen langs de lijn. Veel gezien We zijn nu en Luka. Luka. Ah, oh, nee. En dan binnen mij, dan, dan, dan komen ze ook wat koken en zo. Dan, komen ze met, uh, koken. Ja, dan slachten ze het hier zelf en dan komen ze maar... Ja, ja. oh. Het oh, toch... was niet goed wat wij zijn ja, Nee, dan. tuurlijk. Okay. Ik wil van Victoria toch weten, die voetballers, hè? die, ja. uh, die, die, die zitten Ik ga de morgen trouwens Van der Wiel interviewen. Wie? Van der Wiel. Gregorius Van der Wiel. Uh. Zondagmiddag kwart over twaalf opent Govert van Bruikel de deuren van de perstribune. De gast is om.